De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANWB heeft deze Files op de A15 Europoort richting Rotterdam. 3 kilometer verknopen Vamplein. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. En richting Europoort staat er 2 kilometer bij Rotterdam Sjaarloos. Ook daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De keer op de A15 richting Dordrecht kan beter omrijden vanaf knooppunt Benelux via de A4, de A20 en de A16. Welkom terug tot 11 uur vanavond NOS Langs de Lijn met in dit uur de tweede helft van al het voetbal in de Eredivisie. Te beginnen in de Kuip, want daar wordt alweer gespeeld tussen Feyenoord en Herakles. Even te Napel. Bijna een minuutje onderweg alweer. 1-0 nog altijd de stand door die vroege goal van Otman Bakal en Feyenoord in balbezit. Maar uh, die aanval wordt onderbroken door Mike Tewierik. Wierik zult u zeggen. Die hebben we in de eerste helft niet gehoord. Dat klopt. Die is in de tweede helft in de ploeg gekomen bij Herakles. in plaats van Breukers. Die het volgende seizoen voor FC Twente speelt en mogelijk... Wil de verantwoordelijke coach Hendrik Kruissen. Want Peter Bos, de eerste coach, is geschorst. Die mocht zelfs die in de beurs mee hier naartoe naar Rotterdam. Te Wierik dus uit het mooie dorpje Hengenvelde 19 jaar. Speelt nu in de tweede helft rechtsachter bij Herakles. Dat de bal heeft teruggespeeld naar Remco Pasveer. Pasveer de bal gespeeld dan naar Van der Linden. De captain geboren Rotterdammer trouwens. Die de grootste receptie van zijn carrière bleef in de bekerfinale hier. Verloren met 3-0 van PSV. Dan een voorzet van de linkerkant van Davidson. Die bal wordt weggekopt door Martins In. Maar opgepikt dan weer door uh, Gaurier. Gaurier speelt de bal het strafschoppenbied in. Daar is een kopballetje van Armenteros. Die raakt hem niet goed. Een schot van Davidson. Dat uh, komt ook niet goed uh, in de richting van het doel van Erwin Mulder. En zo ontsnapt Feyenoord daar even aan een gevaarlijk moment. Namens Heracles Almelo en de Rotterdammers mogen gaan ingooien. Ter hoogte van de 16 meter lijn. En dat doet de linksachter Bruno Martins Indi. In de Amsterdam Arena zijn ze nog niet zo ver. De ruststand tussen Ajax en VVV is 1-0. De tweede helft gaat zo beginnen. Feyenoord staat dus voor. PSV staat ook voor. Dat blijft in de heigen van Feyenoord, zoals het er nu naar uitziet. Het staat 2-0 tegen ADO. Ook daar de tweede helft op punt van beginnen. Bij Twente Heerenveen is het 2-1. En bij NEC tegen AZ stond het bij rust 1-0. Ook daarvan zo natuurlijk de tweede helft. We gaan nu eerst naar het veld waar het meest gescoord is tot nu toe. RKC tegen Roda. Bob van der Tak. Ja, vijf keer in de eerste helft. 4-1 voor RKC dat een prima wedstrijd speelt tot nu toe, maar aan de andere kant geeft Roda de doelpunten toch ook wel erg makkelijk weg. En uh, Ruud Vormer, hij ontbreekt op het middenveld geschorst en die wordt toch wel heel erg gemist. En uh, ja, die constructie die Harm van Veldhoven bedacht heeft weer met Wielaard op het middenveld en uh, deze keer Broekhoff en Biemans centraal achterin. Die heeft absoluut niet gewerkt in de eerste helft. En het is zeer de vraag of Roda dit nog kan repareren. Voorlopig ziet het daar niet naar uit. RKC leidt ook naar 3 minuten in de tweede helft met 4-1. En voorlopig is de enige galavoorstelling van vanavond dus in Wouwwijk, Bas, en niet in de Arena. Nee, dat uh, dachten we eigenlijk met z'n allen hier wel. De eerste 10, 15 minuten toen Ajax ook op 2-3-0 had kunnen staan. Maar Paal en andere mensen van de uh, VVV dat in de weg stonden. Het is 1-0, dat is wat magertjes. De eerste 20 minuten nog wel eens goed en daarna werd het ook allemaal wat minder. Via Blind heeft eigenlijk aan het begin van de tweede helft de bal. Geen wissels. De tweede helft is 50 seconden onderweg. Blind wordt de diepte ingestuurd. Maar eigenlijk ziet hij al vrij snel dat hij onmogelijk bij die bal kan komen. Die wordt door Yoshida teruggetrapt naar en Gentenaar Gent trapt de bal. Terwijl het van de middenlijn weer op het hoofd van Vertongen. Die kopt er dan in één keer weer mee bij Ebesilio. Bal stuitend. Daardoor zit Eminieke mis. Ploft de bal voor de voeten van Aissati. Die een voorzet gaat geven. En daar is Sibion. Maar die komt net niet. Want Yoshida kopt de bal weer weg. En krijgt dan op zijn bed ook weer steun. Zodat de bal wel weer richting de middenlijn kan worden getrapt door VVV via Kruisen. Overstapje van Holla, onbedoeld denk ik, levert dan nog bijna balverlies op. En dan zegt Emenieke, doe ik het maar met de ogen dicht. VVV heeft dus in de laatste, laten we vijf, zes minuten van de eerste helft nog een corner mogen nemen. Heeft een kans gekregen via de man die nu aan de bal is, Vildschuts. Dat levert er nog een redding op van Vermeer, maar dat is ook het enige wat de ploeg uit Limburg heeft laten zien. VVV, ja, dat kan je de ploeg nauwelijks vaardig nemen, zal zich moeten gaan richten op de nacompetitie. Theoretische kans nog om aan die na-competitie te ontsnappen. Maar dat is zo theoretisch dat het het benoemen bijna niet waard is. De VVV zal weten dat dit niet de wedstrijd is waarin het seizoen gered zal moeten worden. Die komen dus nog. Balbezit voor Jansen die zich even heeft laten zakken tussen zijn twee centrale verdedigers. En de volgende aanval van Ajax normaal gesproken in gang moet gaan zetten. 47 minuten zijn we onderweg. Siem de Jong is de enige die scoorde. Dat deed hij al na 8 minuten. 1-0. EC tegen AZ dan met Frank Wielaert. Twee minuten alweer bezig sinds de rust. 1-0 voor NEC dat de eerste mogelijkheid alweer heeft gehad na de pauze aanval over de linkerkant. Uiteindelijk over de achterlijn gewerkt door Viergever. En nu probeert AZ weer van de eigen helft af te komen. En het lukt opnieuw niet. Ook in de eerste helft al enorm veel problemen voetballend voor AZ. Om überhaupt op de helft van NEC te komen. Laat staan gevaarlijk te worden. Zeefuik nu uit een ingooi voor NEC. Maar die verliest het duel en dan gaat de bal terug naar Esteban. Rost de bal naar voren in de richting van invaller Boymans. Die verliest op zijn beurt het kopduel van Van Eijden. Wordt de bal achterin opgepa opgepakt door Paulsen. En dan kan AZ alsnog gaan voetballen. Om een aanval op te bouwen. Holmen draait in één keer open. Althans, dat dacht hij. Kolwijk had het al gezien. Stond daar nog achter. Pikt de bal op. En dan NEC. Heel weinig ruimte op het middenveld nu. Ook voor de Nijmegenaren. Maar die komen er aardig uit. Met voor in duel met Palsen. Palsen even weggezet. Bal richting de tweede paal. Daar is Cefuik wel in de buurt. Maar die moet ook nog een tegenstander ondersteboven duwen. En dat lukt dan uiteindelijk niet. Esteban brengt rust voor AZ. 1-0 achter tegen NEC in Nijmegen. Het vervolg van PSV tegen Ado. En die houdt kan. Het kan een laat avondje worden, want de spelers gaan naar binnen na drie minuten spelen in de tweede helft. En terecht een enorm onweer. Ik meldde het al eerder en ik vroeg me al af wanneer je dan stopt. En nu heeft Erik Brahma bij een enorme lichtflits en de donder en de regen meteen besloten we gaan naar de kant. Spelers werkelijk als een haas de kleedkamer in, want voetbalschoenen heeft geen nut op dit moment. Dus Zwemvliezen met hoge stuts, dat zou het beste zijn. En wachten tot het onweer over is. Het staat overigens, ook na drie minuten in de tweede helft, 2-0 voor PSV. Eens kijken of het in een Enschede dan beter weer is. Twente, Heerenveen, Ragnar Niemeijer. Nou, voorlopig wel. Het was warm voor deze wedstrijd. Het is nog altijd behagelijk. Het is begonnen in de tweede helft. Het staat 2-1 bij Twente Heerenveen. Bas Dost ligt geblesseerd op de grond. Is op de hak getrapt door Douglas, een bewaker. Vriendschappelijk tikje van Dost. Zo ernstig was de overtreding niet. Maar het haalde wel het tempo uit de aanval van Heerenveen. Dat met de standen op de andere velden en deze stand in Kluis... Toch bij de verliezers van de avond zou kunnen gaan horen. En het zou niet voor het eerst zijn als een wedstrijd van Herenveen. die er toe doet, die er om gaat, verloren zou worden. Nou kennen we allemaal die cijfers van die 5-1-nederlagen. Nu staat het 2-1. Maar het zal tijd worden dat Herenveen een tweede doelpunt gaat maken. Volgens nog waren de kansen binnen een minuut. aan het begin van de tweede helft. Tot twee keer toe voor FC Twente. Voorzet van Wischerof. Er stond niemand voor het doel. En een paar tellen later het schot van Ola John. wat maar een halve meter overging. Kums nu als Dost weer staat met de vrije trap voor Herenveen. De bal ligt een meter of tien over de middenlijn in de buurt van de middencirkel. Zoeken naar Zomer die mee naar voren is gegaan. Maar die kan er niet bij. En John kan dan heel snel weg voor FC Twent. In de as van het veld steekt nu de middenlijn over. Ruimte aan de rechterkant bij Bayrami. Zoekt naar de punt van het strafschopgebied Met in zijn buurt de meeverdedigende Saidi. Ook met Breuer de linker verdediger van Herenveen. Bal naar de as van het veld waar Brama staat. Hier is het 2-1. Evert. 2-0 voor Feyenoord, een prachtige counter, razendsnel uitgevoerd en afgemaakt door Jerson Cabral. En zo leidt Feyenoord kort na rust met 2-0 in een fase van de wedstrijd waarin Heracles eigenlijk voetballend de baas was hier in Rotterdam. Maar het is Feyenoord dat de Almeloze ploeg nu op een 2-0 achterstand zet en op weg is naar die zo belangrijke overwinning. Goed voor uiteindelijk na zondag de tweede plek. 2-0 voor Feyenoord, Jerson Cabral. Andere inzet bij die andere ploeg uit Rotterdam. Excelsior, dat speelt uit bij de Graafschap in een donkere degradatie-duel. Richard van der Made. Ja, en ook donkere luchten hier boven het stadion. Met bakken komt de regen hier uit de hemel in Doetinchem. 1-1 is nog altijd de tussenstand. Zes minuten zijn we bezig in de tweede helft. En als het zo blijft vanavond, dan denk ik toch dat het voor Excelsior... niet genoeg is in de wetenschap dat zij zondag... PSV ontvangen in eigen huis. En dat de Graafschap de uitwedstrijd nog moet spelen tegen ADO Den Haag. Dan blijft het verschil twee punten. Doelpunten gezien in de eerste helft van El Hasnaui. De gelijkmaker kwam van Bruins. En het betere voetbal in de eerste helft is toch gekomen van Excelsior, van de ploeg van Sean Lammers. Die moet vertrekken aan het eind van het seizoen. Even was er een fase dat de Graafschap flink aandrong. Ook aardig wat kansen kreeg. Maar toen was het toch wel weer Excelsior dat het heft in handen nam. En vooral makkelijker weet te combineren hier op ...op het slechte veld in Doetinchem. Nu een vrije trap op de helft van Excelsior voor de Graafschap. Het fanatieke thuispubliek natuurlijk achter de ploeg. Daar ontbreekt het niet aan. En Anko Jansen mag de vrije trap dan gaan nemen. Hard maar weggehaald in het strafschopgebied... ...door Scheiman, de verdediger van Excelsior. En dan probeert Excelsior er snel uit te komen. Steekt nu de middenlijn over met Bruins, de man van de gelijkmaker. Speelt hem kort terug naar Jason Oost. De spits verdedigd door Wormgoor. En dan via Broerse, die in de eerste minuut van de tweede helft... ...goed was voor een Schot op de paal uit een vrije trap. Tot nu toe de beste kans in de tweede helft. Het is nog altijd op de Vijverberg in Doetinchem. In een hele spannende wedstrijd. 1-1. Nu een schot uit de tweede lijn. Maar het is de winter. De keeper van de graafschap die dat uh, goed oplost. En zo dus na zeven minuten na rust. Nog steeds een gelijke stand. Bij Groningen-Nak staat het na een minuut of vijf in de tweede helft. 0-1. En bij FC Utrecht tegen Vitesse nog altijd de ruststand op het bord. Ook nu in de tweede helft. Het is daar 1-1. Ajax tegen VVV. Ja, Bas. Komt hij nog? Ja, op kampioenskoers hoor. Mag je ook gewoon zeggen. Na ja. 52 minuten 1-0 voor tegen VVV. De eerste 15 minuten van de wedstrijd. Goed, daarna zakt het wat weg. en Dat is eigenlijk nog steeds het geval. VVV heeft zich wat in de wedstrijd genesteld. Wat schietkansjes gekregen. Holla heeft het een keer van afstand geprobeerd. Lins heeft het een keer geprobeerd. Nu komt Aissati trouwens. Dus zou de bal eigenlijk breed moeten leggen af Van de Wiel. Of het nou zijn linker of zijn rechterbeen is, weten we sinds zondag. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want met links schiet hij ze in ieder geval in Enschede ook gewoon in de kruising. De omsingeling van Ajax is wel weer in volle gang. Misschien dat de Amsterdammers toch een tikje geschrokken zijn van die kansjes die VVV gekregen heeft. Warmlopers hebben we ook gezien. Siegdorsson en, en dat is leuk, Ooyer. Die dan normaal gesproken wel de gelegenheid krijgt, omdat dat nou eenmaal sympathiek is op zijn 37. Ze dus nog even een paar minuten in deze kampioenswedstrijd in het veld te komen. Vertongen, de beste man van het veld. Draait handig weg, nog maar eens handig weg. Van Linsen. hij is uh, overal op het veld. Jan Vertongen staat aan de basis van aanvallen. Schiet zelf twee keer op de paal. Gaat mensen voorbij alsof hij links buiten is. IJzersterk verdedigt ook nog goed die keren dat dat nodig is. En dat hij natuurlijk na dit seizoen vertrekt in Amsterdam. Daar is al helemaal geen twijfel meer over. Het is nog slechts de vraag waar naartoe nu. Blijkt ook Tottenham Hotspur weer geïnteresseerd te zijn. Maar welke Engelse club is dat niet? Hij heeft het, de 25-jarige Belg na afloop van dit seizoen voor het uitkiezen. En dat is hem, na een ijzersterk seizoen hier, ook van harte gegund. Balbezit voor VVV, even. Uchebo wil wel pasen, maar... Eh... Kan eerst niet ontvangen. Dat zou dan toch echt eerst moeten gebeuren. Dan verspeelt hij de bal. Anita neemt IJzer over via Van der Wiel. En kan de Amsterdamse ja, ik wilde zeggen machine opnieuw komen. Natuurlijk, Amsterdammers zijn beter. Natuurlijk, Ajax ligt boven in deze wedstrijd. Maar flitsend is het al een tijdje niet meer. Flitsend is het wel letterlijk en figuurlijk in Toetinchem. Richard. 1-2 is het geworden. Excelsior scoort dus en het doelpunt wordt gemaakt door Alberg. De verdediging helemaal licht open bij de graafschap achterin. Daar ziet het er niet goed uit, ook al niet bij de gelijkmaker. En nu is het dus Alberg, de aanvallende middenvelder, die voor een 1-2 tussenstand zorgt in Doetinchem. En dan gaat het misschien wel heel erg zwaar worden voor de Graafschap. Want bij deze uitslag, bij een overwinning van Excelsior, dan wipt de ploeg uit Kralingen dus over de Graafschap heen. Wordt het verschil één punt in het voordeel van Excelsior. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Graafschap gaat degraderen rechtstreeks naar de eerste divisie. De winter wordt omspeeld en het doelpunt wordt gemaakt. En zo is het dus 1-2 doelpunt van Roland Alberg. Feyenoord Herakles zit je nog op je stoel even? Want als daar gescoord wordt, dan tril je bijna je platform af. Ja, dan ga ik er ook bestaan gewoon. Maar het is uh, voorlopig 2-0. Twee keer gescoord, dus twee keer op belangrijke momenten ook. Snel in de wedstrijd, en ook snel in de tweede helft. Bacal 1-0, Cabral 2-0. En Heracles dat voetbal weer aardig mee. Feyenoord staat het ook toe, zakt in, houdt de linies kort en gokt met name via die de bal afpakker. en El de regisseur op de snelheid van de mensen voorin. En snelheid heeft Feyenoord voorin met Cabral, met Schaken en met CC. Maar men mist natuurlijk wel de doeltreffendheid van Guidetti die hier op de tribune hartstochtelijk meeleeft met zijn ploeg en ook van Fernandes. Daar gaat weer zon. Bal van El in de richting van Cabral, Pas vier, komt zijn strafstroombiede uit en speelt de bal dan weer heel rustig. Naar Davidson. Die naar Overtoom. En zo gaat Heracles weer aan de volgende aanval beginnen. Maar het probleem bij de ploeg uit Almelo is de aanval. Everton heeft er acht gemaakt. Armenteros heeft er vier gemaakt. En dat is gewoon te weinig. En dit schot van afstand van Kwanzaad. Dat gaat heel ver naast het doel van Erwin Mulder. Kortom, de Kuip is in feeststemming, Want de tweede plaats zit eraan te komen. Dat is exact elf jaar geleden dat Feyenoord voor het laatste tweede werd. Toen. Achter PSV en voor Ajax. Nu zal het vermoedelijk omgekeerd zijn. Maar komende zondag is er ook nog een ronde. U hoort even niks vanuit Eindhoven. Want PSV-ADO ligt stil vanwege het noodweer. Bij een 2-0 tussenstand. Bij NEC AZ wordt wel gespeeld. Frank Wielard. Nog altijd voor NEC. En AZ tot nu toe eigenlijk alleen maar gevaarlijk uit hoekschoppen. Zojuist ook weer een hoekschop ingekopt door Boymans Half meterje over de goal van Babos heen. Inmiddels weer NEC in de aanval met een paas se diepte in voor Conboy. Nou, Conboy is best snel. Maar niet zo snel dat hij die iets te scherp gegeven bal uh, kan achterhalen. Dus gaat hij over de doellijn heen en kan Esteban weer een doeltrap gaan nemen. AZ haakt dus voorlopig even af als het gaat... Om de uh, plaats 2. En moet uh, met deze stad ook vrezen voor uh, directe plaatsing voor Europees voetbal. En NEC met die 1-0 voorsprong wipt van plaats 10 naar plaats 9. En gaat over rode JC heen op doelsaldo met deze 1-0 voorsprong. Maar er is nog eventjes te gaan. En uh, de 1-0 zegen voor NEC is nog lang niet binnen. Holden met een aardig schot. Babels stompt de bal over de achterlijn heen. Het is... Uh... Een poging, gewaagde poging van Holman. Goede bal onder controle gekregen. Ineens uit de lucht. Bal over het gras geschoten. Goed de hoek in. Maar Babas had er goed het oog in. Zat er op tijd bij. En uh, bezorgd AZ weer een hoekschop. Van die momenten waar de Alkmaaders dus gevaarlijk uit worden. We gaan naar Bas. De wedstrijd uh, beslist. En het kampioenschap daarmee ook definitief. Mocht er nog twijfel over zijn. Ajax VVV 2-0. Weer Sim de Jong. Weer op aangeven overigens van Aysati. Die dit keer vanaf de andere kant komt. De linker. De bal eigenlijk breed, evenwijdig recht aan de rand van het strafschopgebied. Daar staat de jong, die neemt hem aan. Draait eigenlijk met de bal mee. Heel kort onze zijn as en schiet dan de bal in de verre hoek. Buiten het bereik van Dennis Gentenaar. Het gebeurt allemaal helemaal niet heel hard. Maar het gebeurt zo gem goed gemikt dat Gentenaar die nog wel naar de hoek gaat. Geen schijn van kans heeft. Van dichtbij 2-0 is het voor Ajax tegen VVV. We gaan naar Frank NEC AZ. 58 minuten en het is 1-1 uit een hoekschop. Het is in eerste instantie een afgeslagen hoekschop. Maar dat maakt voor AZ dan blijkbaar toch niet zo gek veel uit. Boijmans kopt. Maar er zit nog een, een Nijmeegs hoofd tussen. Ik denk dat het van Kolwijk is. Waardoor de reactie van Babels overbodig wordt. In eerste instantie Palsen, die zet Wil heel gemakkelijk weg. En dan Boymans Laten we de goal aan hem geven. Want hij kopt de bal. In ieder geval op doel. Dat was ook de bedoeling. En dus Boymans met een treffer voor AZ. Dat NEC weer op 1-1 krijgt. En AZ dus weer alle kansen open om zich rechtstreeks te plaatsen voor Europees voetbal. En misschien ook nog wel een klein oogje richting plaats 2. Hoewel met Feyenoord op. 2-0 uh, dat nog heel heel erg ver weg is uh, voor de ploeg uit uh, Alkmaar. Maar 1-1, hij hing al een beetje in de lucht. Wie weet wat er nog in het vat zit voor AZ in Nijmegen. Naar die gelijkmaker van Boymans. Ja, en als AZ niet wint dan is het afhankelijk van de twee ploegen... ook nog die onder AZ staan en tegen elkaar spelen. Twente, Herenveen, Ragnar. Prachtige vechten op die manier natuurlijk. Rechtstreeks plaats 4 op het spel hier. En uh, balbezit voor Twente. 2-1 tegen Herenveen. Goede voetbalatmosfeer in Enschede als de bal bij Trent verspeeld wordt. De paas is richting Luc de Jong. De man die twee keer scoorde binnen 20 minuten. Maar daarna heb ik hem wat minder gezien. Een wissel bij Herenveen, dat is een ding wat zeker is. We krijgen zometeen van Aanhold binnen de lijnen voor Jan Maat. Die het heel lastig heeft gehad, zwaar heeft gehad. Terug is van een wekenlange blessure. Hij had het zwaar met zijn directe tegenstander Ola John een van de beste mensen op het veld is bij FC Twente als linksbuiten. En Jan Maat, ja, hij zal volgend seizoen in de Kuip gaan spelen... ...maar dit was niet zijn beste optreden voor Herenveen. Van Anold, nog betrekkelijk jong, gaat hem vervangen... ...en dan kunnen we verder met deze wedstrijd. Het rolt allemaal van de tribunes af. Het publiek van Twente vertrouwt weer op die vierde plaats. Hoe er natuurlijk bij kunt zeggen dat dit seizoen die wedstrijd tegen Schalke speelde. En daar was niet de beste opstelling van FC Twente op het veld te vinden... Kortom, eigenlijk werd er makkelijk met dat ticket omgegaan. Toen door Steve McLaren. En het is gek dat je daar nu dus een, ja, een prijs van maakt in deze wedstrijd. Het is 2-1 na precies een uur. Bij FC Twente, SC Heerenveen. Het is ook 2-1 geworden in Utrecht. Tussen FC Utrecht en Vitesse. In de 59e minuut maakte Frank de Moege die goal. De Graafschap Excelsior. Richard van der Made. 1-2. Misschien toch wel een verrassende tussenstand hier in Doetinchem. Omdat Excelsior dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd won. Maar als het zo blijft dan gaat het dus over de Graafschap heen. En Excelsior zoals ze voetballen zeker ook weer in de tweede helft verdienen ze ook. Om deze wedstrijd van de Graafschap te winnen. Het combinatie voetbal vooral op het middenveld is stukken beter dan dat van de Graafschap. Nu weer een uitval over de rechterkant met uh, uh, de jatte's invallen. Vinka legt de bal opzij naar Alberg. Is dat een doelpunt? Nee, net niet. De bal gaat Raakling. Langs de paal, weer zo'n goede kans voor Excelsior dat het bij tijd en wijlen uitstekend uitspeelt. Inderdaad, Vinken stond aan de basis. Het is de 62ste minuut van deze wedstrijd. En in het kwartier dat we in de tweede helft gezien hebben, is het toch Excelsior dat veel en veel beter voetbalt. 1-2, de tussenstand. Evert, wat, wat gebeurt er bij jou? 3-0 voor Feyenoord. C.C. met een rake kopbal uit de korde van Cabral. En zo is Feyenoord veilig. Haalt het vanavond een 3 binnen hier in de uitzinnige Kuip. Heel even bij de stand 2-0. Was Herakles heel dicht bij een doelpunt. Maar de kopstoot van Everton ging via Mulder en de onderkant van de lat. En de borst van Jordi Klaasie er niet in. En nu scoort Feyenoord Welder de juiste momenten uit. Kist. Uit de korte van Cabral. kop, Segout De stand naar 3-0. PSV tegen ADO stilgelegd door het noodweer klaart. De lucht alweer een beetje, Andy. Nou, dat niet, want de regen komt echt nog met bakken uit de hemel. Maar uh, de lichtflitsen zijn verdwenen, nog. Maar als ik uh, naar de daar keek, dan staat er nog wel wat te wachten. Maar de spelers zijn weer het veld op. Ik kijk of er iemand uh, zijn schoenen verwisseld heeft voor zwemvliezen. Maar dat zal wel niet. Ebert! Even ten aantal in de kaart. Vaker en ik heb er verder niets aan toe te voegen. En die. Ik kijken of iemand zijn schoenen verwisseld heeft voor zwemvlies. Maar je hebt geen zwemvlies in van die rare kleurtjes. Dus de voetbalschoenen zijn allemaal aan. Ze staan nu zo rond scheidsrechter Braamhaar die het spel. Dus een kwartiertje heeft stilgelegd. En nu gaan we gewoon verder. Na 48 minuten spelen gaan we verder met de scheidsrechtersbal. Met Brahma. Braamhaar in balbezit. Maar dat zal niet lang duren. 2-0 de voorsprong voor PSV. NEC tegen AZ Frank Wilaert. Daar is de wedstrijd gekanteld. AZ nu op jacht naar de 2-1. Ook nieuwe standaard situatie die eraan komt. Elm achter de bal, vrije trap aan de zijlijn. Bal voorgebracht en over en alles en iedereen heen met een stuit. Midden voor de goal van Babels. Niemand die aan de bal zit. Dus kan NEC daar gaan ingooien. En we gaan naar Ragnar. Prachtig doelpunt van de man die ook niet zo geweldig in de wedstrijd zat. Samen met Jan Maat. Het is Assaidi. Wat een kogel in de 63ste minuut. Het betekent 2-2. Het betekent ook voor de stand dat Twente niet meer de virtuele nummer 4 is. Linkerkant van het veld, Punt op gebied. trekt naar binnen toe. Asaidi gaat voorbij. Rosales doet dat betrekkelijk eenvoudig. En passeert dan de doelman van Twente in de korte hoek. Wat een dreun, is die onhoudbaar? Het antwoord op die vraag is ja. Want het schot van deze Asaidi is zo hard. Dat hij er simpelweg wel in moest gaan. 64 minuten op de klok inmiddels. 2-2 opeens bij Twente Heerenveen. En dat is ook goed nieuws voor AZ, Frank Wielaard. Inderdaad, 64 minuten onderweg hier en 1-1 op het bord. En met de gekantelde wedstrijd en het voordeel van de Alkmaarders ziet het er hier ineens heel anders uit. De kanteling heeft alles te maken met het uitvallen van Van Eijden. Nuitink, de aanvoerder, was al geschorst aan het begin van deze wedstrijd. Dus staat daar het geïmproviseerde duo Smof-Selesi. Die hebben daar al wel vaker met z'n tweeën gestaan. Maar hebben beduidend meer moeite met Boymans en Benschop in bedwang houden. En daarachter ook nog Valkenburg in de gaten houden. En Holmen die er nog wel eens doorheen vliegt. Natuurlijk, dat, uh, daar heeft uh, de Nijmeegse ploeg behoorlijk wat last van. Dus AZ ruikt kansen Ingooi voor AZ nu. Palsen even terug. En dan helemaal de breed opgezocht bij Marcellus. Daar ligt namelijk de ruimte terwijl iedereen hier op het bord inmiddels alle tussenstanden ziet. En uh, de nodige veranderingen. En daar wordt nogal geschrokken en blij op gereageerd bij uh... Toerbeurt, afhankelijk van de stand die eventjes doorkomt. AZ speelt nu achterin de bal even rond. Viergever Palsen draait zich in de richting van Esteban. Besluit ook zijn doelman uiteindelijk aan te spelen. Die neemt de bal niet aan. Die schiet maar ineens de bal over de zijlijn en levert hem zo weer in bij de Nijmegenaren. 65 minuten onderweg, 25 minuten nog dus voor AZ om wat aan die 1-1 te doen in Nijmegen. Ajax heeft wat het wil, de drie punten zeer waarschijnlijk, maar het wil vast meer Bas. 2-0 is het voorlopig. En inderdaad proef je wel dat Ajax meer wil. Had het bijna gekregen ook al. Meer goals dan die twee die Siem de Jong gemaakt heeft. De inval is namelijk in het veld gekomen. Siegdorson en Ooyer. En Siegdorson die stond de 10 seconden in. Toen kopte hij op de lat. Dat is dus de derde keer dat Ajax dat doet. Twee keer de paal, één keer de lat. En even later kreeg hij nog een goede kans. Maar was de hoek waaruit hij moest schieten eigenlijk zo ongelukkig. En stonden er bovendien Limburgers in de weg dat dat niet werkte. Maar hij was er dus al twee keer dichtbij. Zo staat uh, nu als enige siem de Jong twee keer op het scorebord. Dat is er ook wat. De spits die eigenlijk geen spits is. Die in de kampioenswedstrijd vorig jaar tegen Twente twee keer scoorde. Toen uh, Ajax met 3 1 won en dus nu opnieuw twee doelpunten achter zijn naam heeft. Zo scoort hij niet heel veel. Want het is uh, zijn dertiende. Heeft hij er nu. En dat is voor een spits van Ajax. Dat kampioen wordt ook niet overdreven veel. Maar hij staat er als het er toe doet. Dus toch telkens wel. VVV heeft ook gewisseld. Als is Berghuis in het elftal gekomen voor Linsen. PVV heeft uh, eigenlijk vanaf de tweede niet echt meer kansen gekregen. Mag nu wel even de bal rondspelen. Het ajax publiek viert alvast de, de titel. En ik heb de indruk dat ook, maar dat proeft wel een beetje aan de sfeer. De wedstrijd is gespeeld. Dat is binnen. Er worden vliegtuigjes het veld op gegooid. Sommige mensen kunnen dat heel goed vouwen. Die vliegtuigen komen echt bijna in de middencirkel uit. VV mag de bal een beetje rondspelen. Het publiek is blij en zingt en denkt, uh, we gaan straks juichen omdat de schalen omhoog wordt gehouden. Er zijn plastic- uh, of kartonnen schalen al hier in het stadion waar een aantal supporters al mee omhoog staan. Kortom, dat is een beetje de uitgelaten sfeer in de Amsterdam Arena... waar Ajax tegen VVV na nu 67 minuten met 2-0 voor staat. Wie de kampioen wordt, is bekend. Maar wie eruit gaat, nog lang niet. De Graafschap Excelsior, Richard. zal waarschijnlijk allemaal zondag uh, beslist worden. 1-2 nog steeds op het bord in het voordeel dus van Excelsior in de wedstrijd. De Graafschap Excelsior vrije trap nu aan de rechterkant voor de thuisploeg. Zojuist een dubbele wissel. De vleugelspitsen, Schrekovic en Badibanga zijn erin gekomen. En het fanatieke thuispubliek, dat schreeuwt de graafschap in deze fase naar voren. Het wachten is nu op de vrije trap. Die genomen gaat worden. Randje strafschopgebied door Gil Vermoed, de beste speler aan de kant van de graafschap. De voorzet gaat komen bij de tweede paal, maar de bal wordt weggekopt door Broerse. Dan Badibanga. Die schiet dan. Bal wordt opnieuw weggehaald in het strafschopgebied. Zojuist ook al een miraculeuze situatie waarbij Wormgoor bijna de 2-2 maakt maar zover is het nog steeds niet, want de Graafschap heeft nauwelijks kansen gekregen in de tweede helft. Opportunistisch wordt het nu, met een lange bal voorin, maar weer weggehaald. Achterin door Excelsior, dat goed verdedigt. Jason Oost nu op de eigen helft versiert een ingooi. En dus weer wat tijdwinst voor de ploeg van John Lammers. Het is 69 minuten hier in Putingen bezig en 1-2 in het voordeel dus van Excelsior. De wedstrijd kantelde in Nijmegen tussen NEC en AZ, maar zien we dat ook terug in doelpunten Frank nee, voorlopig. ...zien we dat niet terug in doelpunten. 1-1 is nog altijd de stand. Met de stand bij Twente Heerenveen is dat niet ongunstig voor uh, AZ. Want daardoor blijven ze gewoon uh, wel op de vierde plaats staan. Hebben ze dus uh, uh, nog niets verloren. NEC daarentegen met die 1-1 staat weer gewoon tiende. En heeft Rodi EC weer boven zich. En staat dus niet op een plek. Dus voor NEC er alles aan gelegen om toch nog te winnen, maar hij creëert al een hele tijd geen kansen meer. Nu over de rechterkant in de aanval met Will. Will die één tegenstander passeert, twee tegenstanders passeert dan de bal breed legt, maar daar is geen ruimte om aan te vallen. Amieux loopt zich vast, dan de bal de diepte ingejaagd richting Boymans. Die verliest het kopduel van Smofs, omdat Boymans helemaal niet omhoog gaat en Smofs wel. Maar uiteindelijk in tweede instantie toch balbezit voor AZ aan de rechterkant nu. Ook daar loste Smofs het probleem op. We gaan naar Evert. Nou, daar is de spanning niet terug in de wedstrijd hoor. Maar Herakles heeft wel tegen gescoord. Ron Vlaar, de captain van Feyenoord, protesteert nog. Het is een co-productie tussen Armenteros en Willy Overtoom. En ik dacht dat Overtoom de bal het laatst beroerde. En zo is het 4-1 geworden. Maar de spanning terug in de wedstrijd? Nee, dat gaat te ver. Nee, of is het toch... Ja, het is Overtoom inderdaad. Die maakt hem. 4-1 Feyenoord tegen Herakles. Terug naar Nijmegen. Frank. 20 minuten en langs de lijn staat Melvin Platje. Afgelopen zondag hebben we gezien dat hij niet zo gek veel tijd nodig heeft als invaller om toch nog steeds doelpunten te maken. De supersub tegenwoordig actief dus in Nijmegen. En afgelopen zondag deed hij het weer. Komend vanaf de bank een doelpuntje maken. Vandaag zou dat zeer welkom zijn. Vrije trap voor NEC overgekopt door Smofs, de centrale verdediger. En uh, daarmee is de kans voor NEC om wat aan die 1-1-tussenstand te doen verkeken. Amieu gaat eruit, voor hem komt in het veld Melvin platje in Nijmegen. 1-1 aan NEC AZ. Spannend dus om plaats 4, 5 en 6. Twente, Heerenveen, Ragnar. Beide ploegen moeten winnen, maar zeker FC Twente. 20 minuten, ietsje meer nog op de klok. Bij Rami op de rechterflank, vervangen door Verhoek. En ik heb zo'n gevoel, geen idee waar het op gebaseerd is. Dat Verhoek straks een rol van betekenis gaat spelen. Volgens is het Herenveen in de as van het veld. In de middencirkel is het Bas Dost die paast naar Kumza aan de rechterkant. Bijna Asaidi. Maar dan zit het been tussen van Wiskerof. En zo komt de bal terecht bij Michailov, de doelman van Twente. Trapt hem in de voeten van Elm naar Breuje. We zitten op de helft van Herenveen. Bal weer naar voren richting Elm. Zoeken naar vrijheid. In de as van het veld is het Kums. Ze heeft wat vrijheid om te komen. Ziet Narsing aan de rechterkant. Zou ze een goede voorzet moeten geven op Dost. Dat heeft hij al zo vaak gedaan. Maar nu heeft Hetveen het, het des te meer nodig. Onderschepping is van Tindalli. Dan is daar Verdi Paast en vervolgens Landzaad. ola Olajon is doorgelopen. Aan de zijkant is ruimte voor Tindalli. Ja, dat is goed gezien. Halverwege de Heerenveenhelft aan de linkerkant van het veld. De tegenstander is speler van Aanholt en die is beter... Dan dat Janmaat lange tijd was als rechtsback. Want uh, haalt de bal uit de voeten van de speler van FC Twente. Doet dat in de 71ste minuut. En Twente heeft al zo lang geen kans meer gekregen. Het publiek probeert FC Twente wel degelijk naar voren te krijgen. Lanszaat op 30 meter. Geldt nu ook voor Wiskur of wat meer naar rechts. Gaat hij schieten, nee laat het over aan Landzaad. Bekeken bal, maar tegen het lichaam van een Fries. En een hoekschop voor FC Twente, niet meer dan dat. Twee tweede stand, Twente Heerenvek. Bij acht van de negen wedstrijden gaan we het laatste kwartier in. En bij jou Andy? Dan nou, gaan het laatste half uur zo dadelijk, over een minuut of drie. Want uh, we hebben hier een kwartier stilgestaan, ruim. Terwijl het nog steeds onweert en regent. Uh, opvallend, dat kwartier was het meest gezellige en sfeervolle kwartier in de hele wedstrijd op de tribunes. Mensen waren lekker aan het meezingen, aan het juichen en de wave ging door. En daarna kwamen de spelers weer op het veld en is het rustig en gezapen geworden. 2-0 staat het voor PSV, Hoekschop voor ADO. Het is werkelijk hondenweer, echt. Het is, uh... Uh, geen weer om een hond uh, uit te laten. Het wordt echt slechter en slechter. En ik hoop dat we deze wedstrijd tot een einde kunnen krijgen voor 12 vanavond. Het staat 2-0. PSV leidt tegen Ador de LKC tegen Roda JC. Bob van der Tak. Ja, ook in de tweede helft wordt er gescoord. 4-2 is het geworden. Roda doet wat terug. Een kwartier voor tijd. En wie maakt hem dan? Ja hoor, San Harip Malki. Zijn 24ste van het seizoen. Daarmee heeft hij het uh, clubrecord te pakken. Hij is Dick Nanninga en John Eriksen nu voorbij. Maar het is de vraag of deze treffer nog wat gaat opleveren voor Roda. Dat is eigenlijk zeer twijfelachtig. Want ze hebben nog maar een kwartiertje om nog een resultaat te halen in Waalwijk. 4-2, wel de nieuwe tussenstand. En zo is het ook spannend rondom de topscorers, Want Luke Jong scoort twee keer, staat nu op 25. En Malky staat, scoort één keer, staat op 24. Allebei wel ver achter Bas Dost, boven de 30 inmiddels. Ajax tegen VVV, Bas. Gaat de dertiende wedstrijd op een rij worden die Ajax gaat winnen nadat het van Utrecht hier verloor. Daarna alles gewonnen. Dat is toch ook een prestatie op zich Het is 2-0 de kampioenswedstrijd tegen VVV. Zo mogen we dat nu wel officieel genoemen. 17 minuten nog te gaan. Steam de Jong de twee goals en nu van hele verre afstand. Ja, Vertongen die staat echt op zijn eigen helft. Ik ziet Gentenaar wat ver voor zijn doel staan. Ik heb al gezegd hij is de beste man van het veld. Vertongen en denk nou weet je... Het is normaal gesproken van de laatste thuiswedstrijd. Laat ik het maar schoon proberen. Gent als een haas terug. En die ziet die bal wel over het doel gaan. Maar die ploft echt op het dak van het doel. Om maar aan te geven dat hij dus niet zo verder overheen was. Knappe trap van Jan Vertonghen Terwijl Forstemans, een van de invallers aan de kant van VVV... nu zomaar een bal inlevert bij Aysati. Die troot van de middenlijn staat te wachten. Zou die ook zelf willen schieten vanaf die afstand? Nee, gaat lopen met de bal. 1-2 krijgt de bal terug. Aysati zou dan aan de linkerkant in het strafselgebied misschien kunnen schieten. Maar bedenkt zich. En loopt er vervolgens weer uit. Moet dan een voorzet geven, Citoson, die zeer bedrijvig is. In de punt van de aanval heeft zich al een aantal keren later gelden, maar nog niet echt uh, geluk gehad. Krijgt nu wel de bal op 25 meter van het doel, maar Loopt eigenlijk ook weer weg. VVV wordt weer samengedrukt. Komt er eigenlijk al een tijdje niet meer uit. Kwartier nog te gaan. Ajax en Amsterdam maken zich op voor een feestje in de Amsterdam Arena. Het is 2-0 bij Ajax VVV. Doelpuntenfeestje in Waalwijk, Bob. Ja hoor, de vijfde van RKC. Prachtig doelpunt van Evander Snow. Zijn tweede van de avond. En wat een knal met links in de verre hoek. En de wedstrijd nu helemaal gespeeld. RKC gaat na vanavond naar plaats 8. En heeft de play-offs de kans daarop dus volledig in eigen hand. Tussenstand nu 5-2. FC Utrecht tegen Vitesse staat nog steeds 2-1. En bij Groningen NAC ook al heel lang niet gescoord. Daar is het nog steeds 0-1. PSV, ADO Den Haag, Andy. Ja, een beetje rondspelen van PSV heeft wel kansen, gehoord. Een hele grote zelfs van Wijnaldum twee maal. Maar Coutinho lag in de weg en nu is Lens weg aan de rechterkant. Dat geeft hem aan Wijnaldum. Wijnaldum kan terug naar Lens. Doet hij ook. Lens met de voorzet richting de tweede paal. En daar is Coutinho weer. In de stromende regen. Echt, het is uh, knap zo, zoveel regen als er uh, geproduceerd kan worden van boven. Uh, ik heb uh, te doen met de spelers en de scheidsrechter. Ik denk ook niet dat er heel erg veel tijd uh, bijgetrokken zal worden. Maar we moeten nog een half uur nadat het spel 20 minuten heeft uh, stilgelegen. En het opvallend is dat het nog net zo hard omweert als tot het moment uh, dat. Uh, uh, Braamhaar het spel stil Ik kijk naar de tribune. De mensen die hebben een lol niet te geloven. Want uh, ze zingen een beetje en ze kijken een beetje. En die lol hebben ze niet vanwege de wedstrijd meer. Gewoon, we zijn allemaal door en doornat. Dus we vermaken ons wel. 2-0 na een uur spelen in uh, Eindhoven bij PSV ADO. AZ kan als het wint zich stevig nestelen op de vierde plaats. Belangrijk voor Europees voetbal. Frank Wielaert. Ja, als is daarin wel een belangrijk woord. Nog een kwartier te gaan. 1-1 tegen NEC. En uh, het aantal kansen neemt hand over hand af. Want ik heb al een hele tijd geen kans meer gezien. Zowel voor NEC als uh, voor AZ niet. Een aardige poging van Platje, dat dan wel. Die uh, ontsnapt aan de buitenspelval. En uh, dan op de van hem bekende wijze het boogballetje proberen. Maar het, uh, het ontbreekt nogal aan zuiverheid. En zo uh, ging een metertje over de goal van Esteban heen. Wel een aardige poging in ieder geval in de, de loop van deze wedstrijd. Die uh, zich vooral op het middenveld afspeelt. En uh, heel veel spelhervattingen kent. Veel kleine overtredingen, veel blessurebehandelingen. Vooral ook voorrust gezien. Nu is Fadotje even het slachtoffer bij uh, NEC. En krijgen de Nijmegenaren dus een vrije trap. Een metertje of 10 over de middenlijn op de helft bij AZ. Maar we gaan eerst even naar Andy. 3-0 Toyfone voor zijn tweede zijn achttiende van het seizoen. Hij doet het dus ook goed. En het publiek heeft weer wat om te juichen. Goede aanval. Mooi uitgespeeld. binnen tikken. 3-0. PSV Leid tegen Adolf Den Haag. En we gaan naar de Kuip. Naar Feyenoord tegen Heracles. Even ten Apel. Waar het nog altijd 4-1 is. 11 minuten, collega Houtkamp heeft de regen, denk ik, richting Rotterdam-Zuid geblazen. Want het komt hier nu ook met bakken uit de hemel. Maar uh, ja, spelers van Feyenoord en ook van Herakles. het deert ze allemaal niet. Want de wedstrijd hier is gespeeld door die hele snelle serie van doelpunten in de tweede helft. Cabral, Cicé en Schaken. En de tegenkool dus van Willy Overton. Verder nog wat wisselingen, maar de wedstrijd is gelopen. Was Ticheler in de Amsterdam Arena waar het feestje wordt gevierd. Ja, daar maakt men zich langzaam wel voor op. De wedstrijd is gespeeld natuurlijk met nog een uh, klein kwartiertje te gaan. 12,5 minuut nog. Ajax op een 2-0 voorsprong de twee goals van Sim de Jong. VVV uh, gelooft er ook eigenlijk niet meer in. Mag zo mondjesmaat nog eens uh, kijken hoe die helft van Ajax er precies uitziet. Er is flink gewisseld aan beide kanten. Het voor voor Ucebo gekomen. Nu aan de bal. zit zich langs aan de rechterkant. Geeft dan een voorzet. Maar dan is de bal denk ik al achter geweest. Dat wordt nu inderdaad door Scheids en aangegeven. De één is 1-0 nog ingekomen. Maar we hadden heel snel dat doet het hem op. Wat gebeurt daar? Toch, toch weer de graafschap dat in de 79ste minuut gelijk maakt. Het is 2-2. En wie anders dan Michael De Leeuw. De laatste week uitstekend in vorm. Kopt de bal, snoeihard tegen de touwen. Achter Wesley eruit. De corner komt van de rechterkant. Geschoten door vermoed. En heel knap kopt hij hem er dan in. Via de paal nog zie ik. Michael De Leeuw zijn achtste van het seizoen. En 12 minuten voor tijd is het hier op de Vijverberg. Dus toch weer. Gelijk 2 tegen 2. Houden Twente en Herenveen het op een gelijk spel? Ik denk toch niet dat ze dat allebei willen, Ragnar. Nee, Twente zal moeten oppassen met die 2-2-standen. Nog 12 minuten dat het die vierde plaats niet uit het oog gaat verliezen. Bij Bijvoorbeeld een counter van Herenveen, dat de bal heeft via Bastos. Moet terug naar Breuier. Balbezit voor Twente opeens, onder schepping van Rosales. Aan de rechterkant is Verhoek vrij. Krijgt nu ook de bal. Maar zit pas halverwege de Herenveenhelft. Voorzet ineens richting Willem Jansen. En een prachtige bal. Gespeeld door de oudspeler van Den Haag. Jansen is juist in het veld gekomen. Kan de bal nog op de schoenen krijgen. Het is trouwens Luc de Jong. En niet Jansen die ontvangt. Maar geen kracht meer bij de verre paal. Was op weg dus naar zijn derde treffer. Maar die komt er volgens nog niet. En de trap van Michailov, De helft op van FC Twente. Daar is. Uh... Narsing aan de rechterkant raakt de bal kwijt. Komt terecht bij Michailov. Vorig seizoen werd dit 0-0. Dit is een veel aantrekkelijker aflevering van Twente Heerenveen. Met die 2-2 stand als we richting de slotfase gaan. En Heerenveen aanvalt. Prachtig hakballetje van Sits. Daar is Narsing. Daar is het doelpunt ook van Narsing. Het is de 3-2 van Heerenveen. Prachtig opgezet door Filip Sits. Middels een hakbal. Waardoor hij de verdediger Tindalli in dit geval van FC Twente wegzet... En dan keurig netjes afgerond voor het doel bij Herenveen Dat een 3-2 voorsprong pakt. En dit is het moment waar Trent bang voor zal zijn geweest. Omdat uh, het er een beetje aan zat te komen. Er werden wat grotere ruimtes op het veld gecreëerd. 3-2 is het voor Herenveen En die in Eindhoven. Prachtige goal, kan hij anders zeggen. Hij staat wel helemaal vrij op de rand van het stadsgroepgebied. Labiat, fluitconcertje toch voor Labiat. Maar hij maakt een prachtige goal. Hij krult de bal langs Coutinho in de verre hoek. En zo leidt PSV met 4-0 tegen ADO Den Haag. NEC tegen AZ is nog wel spannend. Frank Wielard. Ja, 10 minuten nog. 1-1 de stand. En door de ontwikkelingen in Enschede moet ook AZ eigenlijk weer. En wordt platje nu teruggevloten voor een overtreding waarvan ik me afvraag of hij die, die daadwerkelijk maakt. Maar ja, zijn tegenstander gaat wel. Dat is mooi, Sander. Overtuigend naar de grond in zijn eigen strafschopgebied. Even kijken of daar ook daadwerkelijk een overtreding wordt gemaakt. Ja, Platje tikt hem eventjes aan om vrij te komen. Onmiddellijk daarna natuurlijk weer omdat hij vrij is. En in het strafschopgebied staat dat stiftje erachteraan. Maar dat gaat voor de goal van Esteban langs. En deed er al niet meer toe omdat Blom had gefloten. Dus ligt het spel weer stil. Gaan we weer een vrije trap nemen. Heeft mooi Sander inmiddels zijn veters weer gestrikt. En kan AZ weer gaan uh, voetballen. Moet dus nu eigenlijk ook weer uh, gewoon winnen in Nijmegen. Om plaats 4 in het uh, zicht te houden en niet buiten de boot te vallen. Zo meteen nog nu Heerenveen ook weer gescoord heeft. en De bal breed uh, onder druk gezet. Marcel is nu moet de bal naar voren toe jagen zonder echte controle erover te hebben. En we gaan weer naar Richard. Geen doelpunt, wel een rode kaart voor Excelsior-speler. Mick van Buren, koud in het veld. Ik denk 30 seconden en een hele gemene overtreding op de enkels van Rogier Meijer En Kuzubuyuk, hij staat er ja, heel dicht op. Een terechte rode kaart voor de speler van Excelsior. Excelsior dus in de slotfase, verder met 10 man. 2-2 is het nog altijd hier. 82e minuut op de Vijverberg in Duttingen. Ik ben heel benieuwd of het doelpunt van Heerenveen is aangekomen in de Kuip. Want Evert, als Heerenveen wint, dan zijn de gelukkig het erover eens. Dan gaat Heerenveen aanstaand weekend expres verliezen hè, van Feyenoord. Ja, maar daar geloof ik niet in, hoor. Nou. Daar geloof ik echt niet in dat dat, dat, dat gebeurt. Dat, dat, nee, nee, nee. Misschien ben ik te goed gelovig, Henry. Oh, ja. Maar ik geloof er niet in. Nee. Maar even toch, het verhaal is ja, dan dat Heerenveen er dan voor zorgt dat Feyenoord tweede wordt. Hè? Ja, ja, Waardoor ja. Heerenveen zelf Europees voetbal heeft, omdat PSV geen tweede het wordt. Het zou kunnen. Vrije trap van Willy Overtoom tegen de paal. Ho, ho. Prachtige vrije trap van Willy Overtoom. Met de voorsprong. 4-1... Voor Feyenoord tegen Heracles, waar nu inderdaad de tussenstanden op het bord komen te staan. Want zondag is het inderdaad Heerenveen tegen Feyenoord en Excelsior tegen PSV. En nu gaat Feyenoord misschien nog een keer scoren. Nee, dat gebeurt niet, want Remco Pasveer pikt die bal op. Misschien ben ik, ik loop al een tijdje mee, toch te goed geloven. Ik heb wel eens wedstrijden gezien die weggegeven werden, maar Heerenveen gaat dat niet doen. Nee hoor, daar geloof ik niet in. Ik hoop wat je meehopen, Evert. We gaan naar de arena, daar trekken ze zich niks aan van alle andere tussenstanden. Het gaat om die 2-0 op het scorebord en de titel Bas. Die titel die kan Ajax niet meer rondgaan. Dat is uh, al een paar dagen eigenlijk het gevoel in Amsterdam en omstreken. Maar nu is dat wel heel nadrukkelijk ook in de score tot uiting gekomen. Als Ajax tegen VVV met nog maar 7 minuten te gaan met 2-0 voorstaat. de Jong met uh, twee goals op het scorebord staat. Ooier als een van de invallers die er nog wat minuten mag maken. De bal nog maar eens meegeeft aan Jansen. En dus zo langzaam maar zeker de mensen die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de schaal wat kunnen gaan poetsen. Maar we gaan naar Enschede Racht naar 3-3 of 2-4. Het is 2-4. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, FC Twente. Zeven minuten voor tijd. Tweede treffer van Asaidi. En kijk eens die blijdschap bij de spelers van Herenveen. Hij kapt daar Rosales uit en schiet al van 11 meter recht voor het doel van Michail of Raak. Tweede doelpunt, binnen een paar minuten voor Assaidi. Prachtige kapbewegingen tot twee keer toe en dan de linker benedenhoek gevonden. Heerenveen gaat winnen op bezoek bij FC Twente. En dan gaat dat scenario waar jullie het in de studio zojuist over hadden met Evert echt wel spelen. Tenzij hier nu Twente tegenscoort, maar dat gebeurt niet op de voorzet van Verhoek. Twente op achterstand 4-2 en wat heeft die ploeg het laten liggen in de slotfase dan van de competitie? FC Twente wel te verstaan. Een minuutje of 6,5 voor Twente om die achterstand ongedaan te maken. Bas. Ja, dat zijn dingen waar ze in Amsterdam inderdaad allemaal niet veel mee te maken hebben. Maar het is leuk voor de rekenmeesters. Zes minuten nog te gaan in de arena. Bert van Oostveen is op dit moment ook de schaal aan het poetsen. Die heeft hij al een tijdje zo'n dag of drie, vier in zijn achterbak van de auto liggen. Dus uh, ja, dan moet hij wel een beetje schoon worden gemaakt. VVV mag nog eens een ingooi nemen. Staat eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd met alle mensen weer op de helft van Ajax. Verspeelt daar de bal. En dan mag Ajax misschien nog voor de slagroom op de taart zorgen... De kers op de taart zoals uh, frans landen menen te moeten zeggen. Dat is natuurlijk natuurlijk, maar maar evengoed, dat komt er niet van. Want de bal die wel even in het bezit was van Sigmundsson blijkt over de zijlijn te zijn gegaan. Zodat hij eigenlijk zijn ingang moet nemen. Dat is niet zo erg, maar het haalt wel de vaart uit de aanval. Vijf en een half minuut nog. Ik heb al gezegd, er bijna 53.000 mensen in de arena maken zich al een tijdje op. Voor een uh, feestje. Dat zal ongetwijfeld gelden voor een veelvoud van deze meuten. In het centrum van Amsterdam. Waar ik begrepen heb dat tot dusver eigenlijk alles tamelijk rustig is. Laten we hopen dat dat ook zo blijft. Ja, waarom niet? Het is mooi weer. Tenminste hier nog wel. En uh, je hebt wat te vieren. Terwijl eigenlijk nog een keer wat balletjes rondspeelt. En dan Theo Jansen kijkt en kijkt en zoekt en zoekt. Nou is er wel beweging bij Siegdorson. De bal gaat naar Sien de Jong. Daar is Siegdorson. En daar is niet het slotakkoord. Omdat Yoshida voor de bal kruipt. En zo blijft het voorlopig 2-0. Vitesse heeft gescoord in Utrecht en dat was de gelijkmaker. Hofs scoorde daar in de 82e minuut. Henkok, hoe is het in Groningen tegen NAC? Het is zojuist 1-1 geworden door Door Dusan Tadits. Hij had een paar goede kansen gemist. Een tweetal kopballen, die had een rij ingemoeten, maar die heeft hij verprutst. Maar Dusan Tadits uit een vrije schop in zijn afscheidswedstrijd... hier in de Euroborg in Groningen heeft een gelijkmaker gemaakt. En zodoende staat er een 1-1 gelijkspel op dit moment op het scorebord. Gaat de graafschapper er toch nog voor zorgen dat Excelsior degradeert vanavond nog, Richard? Ja, moeten we nog afwachten, want de wedstrijd wordt voorlopig even stilgelegd in de 86ste minuut. Door scheidsrechter Kuzubiuk lichtflitsen flitsen boven de Vijverberg. En ik zie de spelers van Excelsior en de Graafschap nu verdwijnen. Richting de katakombe, richting de kleedkamers. Het was steeds al een beetje onrustig boven het stadion. Donkere luchten, heel veel regen. En nu dus vijf minuten voor het einde van de wedstrijd, zegt Kuzubiuk. We stoppen er even mee vanwege de veiligheid voor de spelers. Twee tweede tussenstand op de Vijverberg, Straks Waarschijnlijk verder. NEC tegen AZ, Frank. Ja, dat lang niet goed meer. Wel 1-1. En vooral NEC heeft daar op dit moment heel erg weinig aan. Met nog een goede drie minuten op de klok. En AZ in de aanval over de rechterkant via invaller Johansson. Die verliest het duel daar aan die kant van Conboy en Kolwijk met z'n tweetjes. En dus NEC eruit. Schöne even breed naar Van der Velde invaller. Rex AZ doet het maar ineens vanaf de punt van het strafschopgebied En raakt de bal te veel buitenkant voet. En dus gaat hij ruim naast de goal van Esteban en gaat AZ nog een keer wisselen. Daar gaat Holmen van het veld en komt Koetmoensson er nog eventjes in bij de Alkmaarders. Veel wissels dus in de aanval. De complete aanval sterker nog is helemaal omgewisseld gedurende deze wedstrijd. Met name door pijntjes in de punt van de aanval. Boymans die al in, vroeg in de eerste helft in moest vallen voor El en de goal maakte die zo belangrijk is voor AZ. Omdat ze dan nog meedoen voor rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. En die ervoor zorgt dat eh, NEC zich waarschijnlijk niet plaatst voor die playoffs voor Europees eh, voetbal. Nu weer een vrije trap. Goedmondson een eerste actie van de wedstrijd. Is een overtreding maken op wil. Het is Babels die iedereen wegjaagt en zegt van ik neem deze wel 25 meter van de achterlijn. Jaagt hij iedereen van de NEC naar voren. Nog 2,5 minuten en 1-1 is het in Nijmegen. Een heerlijk avondje voor het legioen in de Kuip. Feyenoord, Heracles, Evert. Ja, dat heeft genoten vanaf half acht al toen de ploeg van 2002... die de UEFA Cup won, gehuldigd werd met al die grote namen... onder wie Robin van Persie, die hier aandachtig toeschouwer is in de Kuip... Schijster de Ruud Bossen, vraagt de bal, krijgt de bal... dat is een oude truc. geef mij die bal maar, dan blaas ik voor het einde... en Feyenoord heeft met 4-1 gewonnen van Heracles in een wedstrijd... ja, waarin Heracles eigenlijk heel goed voetbal liet zien zoals het hele seizoen... maar Feyenoord uit de omschakeling uit de counter doeltreffend... Via Bakal, Cabernal, Cissé en Schaken en Overtoom maakten de 4-1 van. Maar die tweede plaats is nog niet zeker. Het er staat eraan te komen en het zal een wonder zijn. Maar je weet het nooit. Zondag Jereveen, Feyenoord en Excelsior PSV. En dan weten we het zeker. RKC tegen Rode JC is afgelopen. Het werd daar 5-2. Goede zaken voor RKC als het gaat om de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Dan de Arena. Hoeveel minuten nog tot de schaalbas... Normaal gesproken nog ruim een minuut. Ik mag aannemen dat Wiedemeijer besloten heeft om geen extra tijd bij te tellen. Waarom zou je bij deze stand? Het heeft geen enkele zin. 88 minuten en 50 seconden zijn er gespeeld. Sigtorsson gaat nog een kans krijgen als hij uit de rug wegloopt van Forstemans. met de bal op de vuisten schiet van Gentenaar. Hij bevalt me weer erg vanavond. Sigtorsson die een goede invalbeurt achter zijn naam heeft. Vertelde al. En zo'n 10 seconden in het veld. Toen kopte hij op de lat. Wat dat betreft heeft Ajax pech gehad vanavond. Vertongen twee keer de paal. ziet, als keer de lat. Daarom hebben wel wel wat kansen. Maar dus vooral geconcentreerd in het begin van het duel. Wat zal Ajax vorst zijn? Want Ajax gaat zich op speelronde 33 straks. Kampioen van Nederland noemen. Met 73 punten. Daar kunnen er nog drie bij komen. Ook natuurlijk volgende week in Arnhem. Als de laatste wedstrijd op het programma staat. Aanstaande zondag. Maar Ajax weet dan dat het na vier nederlagen zeven gelijke spelen. En voor de rest louter overwinningen. Waar dus inmiddels 13 van op een rij. Kampioen van Nederland mag noemen voor de 31ste keer. En het publiek dat dus massaal nu zwaait met die uh, kartonnen schalen op de tribune. viert dat maar vast. Op de achtergrond wordt nu de oh wat origineel. Het totale team van Ajax 1 wordt nu omgeroepen. Tot man van de wedstrijd. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt zo leuk. 15 seconden nog. De wisselspelers, dat vind ik wel mooi om te zien, die hebben zich nu achter de bank gemeld van Ajax. Ik moet eerlijk zeggen niet, de wisselspelers worden geblesseerde spelers. Uh, boerrichters, sneu, weer last van zijn rug. Boedekien, uh, nou ja, daar staat eigenlijk alles wat zijn steentje heeft bijgedragen. Wiedermeijer zegt, uh, ik breng het fluitje naar de mond en fluit af. Ajax is kampioen van Nederland in 2012 na de 2-0 zegen op VVV. Ajax pakt de schaal voor de 31ste keer uit de clubgeschiedenis. En dat is uh, meer dan verdiend na een onwaarschijnlijke knappe eindsprint met 13 zegens op een rij. Voor de winter dacht iedereen dat Ajax zeker geen kampioen zou worden. Daar was iedereen van overtuigd toen de achterstand op AZ toen de lopen 13 punten was. Zo'n grote achterstand is in het bestaan van de eredivisie nog nooit goed gemaakt. Maar Ajax slaagt er in het seizoen 2011-2012 wel in. Nogmaals door een fenomenale eindsprint. Alle geblesseerden ten spijt, want er zijn er nogal wat weggevallen. Maar evengoed grijpt Ajax de titel. In alle el zal nu een podium worden opgebouwd. Dan kan Bert van Oostvee, de directeur betaald voetbal van de KNVB. Zich naar voren spoeden en de schaal gaan uitdelen. Het feestje begonnen in Amsterdam. De wedstrijd voorbij. Ajax kampioen van Nederland. Nog niet voorbij, maar misschien wel voor de tweede plaats. En die inmiddels PSV tegen geouden. Want hoe reageren ze daar op de voorsprong en waarschijnlijk overwinning van Heerenveen? Ja, niet, niet echt uh, opvallend. Wat wel opvallend was, de wissel zojuist, van uh, Labiat. Hij ging naar de kant, maar niet nadat hij het hele team, zijn eigen team, uitgebreid omhelst heeft. Het kan maar één ding betekenen. Labiat zien we hier niet meer terug. Die heeft uh, zijn afscheid genomen onder een sluitsconcert. Maar wel iedereen een knuffel gegeven van uh, PSV. Oeh, bijna 5-0. staat overigens 4-0. Uh, was opvallend. Memphis Depay zijn vervanger. Uh, PSV dus op 4-0 met nog een kwartier te gaan. Frank Wielaerts bij NEC AZ. Diep in de blessuretijd. 1-1 is de stand. AZ zakt nu naar plaats 5 als dit zo blijft nog in de laatste tellen van dit duel. En NEC haakt voorlopig even af. Heeft het in ieder geval niet meer in eigen hand of ze de play-offs nog gaan halen. ...voor Europees voetbal. En beide ploegen willen nog gaan winnen. Schöne heeft de kans gehad. kregen een volley mogelijkheid. Maar raakte de bal onvoldoende vol om Esteban te passeren. Daar kwam AZ nog goed weg in de slotfase van dit duel. Nu de is over de linkerkant weg. Met een veel te kort ingespeeld. Wil zit ertussen. Daar komt NSC op de counter overrecht. Met Van der Velde die aangespeeld kan worden op de punt van de 16. Met de voorzet richting de penalty stip. Daar staat het platje al te schieten. Terwijl de bal nog onderweg is. Maar uh, AZ is ook alweer verdwenen met ballen al richting de helft van de Nijmegenaren. Nu is het tempo er even vol in. Maher. Speelt in de punt van aanval Boymans aan. Die neemt goed aan hoor, met Smofs in zijn rug. En dan eh, een viergeverbal bij de tweede paal. Onzorgvuldig gegeven. Makkelijke vangbal voor Babels. Enorm veel haast ineens. Het tempo vliegt omhoog werkelijk. Terwijl het hele tweede helft het een beetje aan het inkakken was. Er geen kansen meer waren. Heeft, hebben beide ploeg in de slotfase besloten toch nog te willen willen. Marcellus met een enorme inleverbal. We gaan eerst even naar Enschede. Het is het slotakkoord van een mooie wedstrijd vanavond in de Grolsvest. 3-4 waar Twente zal wel gaan verliezen. De hoekschop tik en tik in de extra tijd. Daar komt de verdediger Douglas, die is groot. Dat weten we, hij kopt de bal van heel dichtbij binnen. Maar bij Heerenveen staan ze al minutenlang lang met z'n aan de zijlijn... omdat ze weten dat zij die vierde plaats in bezit gaan nemen. Ron Jans met een brede glimlach. Heerenveen nu met z'n allen het veld in. De beslissing in de wedstrijd is gevallen... Fluitconcert voor Twente. 4-3 overwinning voor Herenveen. En met de standen, als ik goed geteld heb, nog alleen maar even. Verliezen in de kuip. En dan gaan ze rechtstreeks Europa in bij Herenveen. Vaak ging het mis op beslissende momenten. Maar nu stond Herenveen er toen het moest. En die goal, die laatste van Herenveen, viel op het moment dat alle risico werd genomen. Wiskurof op dat moment vervangen door Plet. En het werd meteen afgestraft door Asseidi. Die trouwens wel geblesseerd is uitgevallen. Wat een rotavond voor Twente. Topavond voor Herenveen. Het laatste stukje NEC AZ dan. Frank? Het is uh, inmiddels afgelopen. Het moment waarop Marcellus balverlies let. Hij kreeg onmiddellijk daarna kramp en Hulp van scheidsrechter Blom die afvloot. Hier wordt afscheid genomen van spelers. AZ weet dat het vijfde staat nu in de competitie. En NEC weet dat het gewoon weer tiende staat. Net als aan het begin van deze speelronde. en plaatsing voor de play-offs niet meer in eigen hand. Heeft NEC AZ in de Goffert 1-1 geëindigd.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 Het publiek gaat nu zo hard schreeuwen dat de Ajax-selectie nu in gestrekte draf richting laten we zeggen, vak 410 gaat. Voor de mensen die niet precies weten wat dat is. Dat is een van de vakken met laten we zeggen, de meest luidruchtige aanhang van de Ajax. Dat is een beetje zielig voor de mensen die gepresseerd zijn. Want de afdeling Soleimani-Boilers loopt daar nu heel rustig achteraan. En sluit nu pas aan. En uh, eigenlijk wordt alles nu in gereedheid gebracht voor zover dat niet al ongeveer zo is. Zodat uh, straks, en dat zal gebeuren door Sjaak Zwart ere van Ajax en Maarten Stekelenburg die dus in de rust afscheid nam van het publiek hier. De schaal waar het allemaal om te doen is voor de kampioen van de Eredivisie zal worden uitgereikt. Maar voorlopig, maar dat lijkt me hoorbaar op de achtergrond of misschien wel de voorgrond, is het uh, vooral aan het publiek dat lawaai mag maken en het feest viert met de selectie van Ajax. Ajax tegen VVV eindigde in 2-0. Feyenoord Heracles werd 4-1. NEC AZ 1-1. FC Twente, Herenveen een doelpuntenfestijn... waarin Herenveen nu eens een keer een topper won. 3-4. RKC, Roda JC 5-2. Groningen NAC 1-1. En Utrecht Vitesse is inmiddels ook afgelopen 2-2. Eigenlijk had alles afgelopen moeten zijn... maar er was noodweerend. Dus werd er eerst gestaakt in Eindhoven... en nu nog steeds in Doetinchem. In Eindhoven wordt inmiddels gespeeld in de slotfase... tegen ADO en die... Ja, nog negen minuten. En deze wedstrijd natuurlijk gespeeld. 4-0. Maar dan wordt er gekeken naar aanstaande zondag. Want één puntje achter Feyenoord. Met nog één wedstrijd te gaan. Zelf tegen Excelsior. Nou, daar mag je van uitgaan uh, dat dat uh, toch wel gewonnen wordt. Alhoewel, uit bij Excelsior. Overigens de Graafschap uit bij uh, ADO Den Haag. Uh, dat wordt uh, heel interessant. Maar men is natuurlijk wel bang wat er gebeurt met Heerenveen tegen Feyenoord. Want als Feyenoord wint, dan is uh, PSV geen tweede. Uh, hoe het ook uh, probeert, al win je met 86-0. Uh, dat maakt dan helemaal niet uit. Nu wordt het uh, in ieder geval 4-0, maar we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan. Nou, Deze aanval dan nog. Als Stroopman vrij staat, de bal van Lens krijgt. Um, probeert uh, oh, zo met een hakje terug bij Lens te krijgen. Dat lukt niet. Het is een beetje uitspelen van deze wedstrijd. 82 minuten gespeeld, 4-0. Ja, uitspelen van de wedstrijd. Dat willen ze ook heel graag in Doetinchem... Bij de graafschap tegen Excelsior. Met die spannende stand ook nog. Maar gaat dat lukken, nog, Richard? Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk het wel. Uh, heel veel lichtflitsen hebben we gezien, maar dat is inmiddels al een minuut of uh, zes, zeven geleden ook aardig wat onweer. Ligt hier nog altijd uh, stil de wedstrijd. Veel overleg aan de rand van het veld in de catacombe met veel telefoontjes. Nu zie ik dat alles toch weer uh, naar binnen gaat. radar. PuntNL is natuurlijk veel geraadpleegd, dat heb ik zojuist ook even gedaan. En dan zie je toch een hoop uh, paarse vlekken richting de Achterhoek weer komen. Ja, ik zie spelers uh, nu toch echt uh, weer opnieuw richting de kleedkamer gaan. Ze stonden een aantal in elk geval uh, in de buurt van het veld om misschien toch weer uh, de laatste 4,5 minuut te gaan spelen. Maar ik zie dat vooralsnog toch niet gaan gebeuren. Scheidsrechter Kuzebuyuk. ...in geen velden of wegen te bekennen. De spelers zijn terug in de kleedkamer. 2-2 staat hier op het bord. 85 minuten gespeeld en 47 seconden. En zo loopt het tegen Tine. Dit uur langs de lijn duurt nog twee minuutjes. Gaat het binnen die tijd lukken om een schaal uitgereikt te horen, Bas? Nee, ik denk het niet eerlijk gezegd. De spelers van Ajax staan nu klaar langs de kant. Wel in afwachting van. We hebben allemaal het shirt met rugnummer 31 aangetrokken. Dat is natuurlijk voor de 31ste landstitel voor Ajax... Dat is uh, overigens bepaald geen wereldrecord. Ajax is de 18e club die nu 31 landstitels, uh, landtitels heeft. Uh, dat is bijvoorbeeld net zo veel als Real Madrid. Hoewel die er dit jaar nog eentje bij gaan krijgen natuurlijk. Het wereldrecord is in handen van Glasgow Rangers. Hoewel je bij die club je kan afvragen wat dat tegenwoordig nog voor waarde heeft. Nee. Met alle problemen die ze hebben. Maar die zijn 44, 54 keer landskampioen geworden. Bert van Oostveen heeft uh, de schaal opgepoetst en overlegt nog wat met uh, andere koryveeën. Maar de Ajax selectie is nu vooral bezig met het leegspuiten van mogelijk. Champagne in zo kort mogelijke tijd, en dat blijken ze dan ook best goed te kunnen. Valt me op, Boulekin uh, wrijft nogmaals met zijn hand door het haar. Terwijl hij op de achtergrond dat hoort u door de speaker van uh, het Amsterdam-Arena. Nu de twee mensen naar voren worden geroepen die geacht worden de schaal zo meteen uit te geven. Dat is dus Maarten Stekenburg en Sjaak Zwart. erelid. 73 is hier inmiddels, maar hij ook nog vrij fit. Bijna 600 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Sjaak Zwart is recordhouder. Want niemand speelde ooit 596 wedstrijden voor Ajax. Van eind jaren 50 tot begin jaren 70. Hij heeft het wat dat betreft allemaal meegemaakt. Met recht ook Mr. Ajax genoemd. Hij maakte 171 goals ook nog. En hij staat nu samen met Maarten Stekenburg. Die we natuurlijk van recenter nog kennen. De keeper van het nationale elftal klaar. ...om zometeen de schaal die Bert van Oostveen zal overhandigen... ...te gaan aangeven aan de aanvoerder van Ajax... ...maar dat gaan wij voor het nieuws niet meer meemaken... ...want het gaat gewoon nog even duren... ...dat is jammer, maar dan uh, nou ja, gaan we na het nieuws vertellen hoe dat er allemaal uitzag... ...want uh, het gaat ons niet lukken om dat voor de sterrennieuws allemaal aan u mee te geven... ...Ajax is kampioen, dat is wel duidelijk. Het wandelgangenakkoord is goed voor Nederland. Ik zou zeggen, zeker goed voor Nederland. Is het fijn voor Nederland? Nee. Het wandelgangenakkoord, wat is het? Achterkamertjes, een ander woord daarvoor.